je bij mij zijn hey, Moet ik dan blij zijn Moet ik soms vrij zijn Loop liever door Daar ben ik niet voor Had je zelf maar niks beloofd Zet dat plan maar uit je hoofd hey, Zoek je een vrouwtje Loop dan geen blauwtje Loop liever door Daar ben ik niet voor Had je zelf maar niks beloofd Zet dat plan maar uit je hoofd Kijk mijn hart meneer Is wel groot meneer Maar het klopt dit keer Niet voor jou meneer Heel misschien ben ik. In de sport of wat dan ook een ster Maar daar klep je mij niet mee omver Ik kijk wel uit Nee, laat mij geen last zijn Nee, niet enthousiast zijn Ook niet je gast zijn Loop liever door, daar ben ik niet voor Had je zelf maar niks beloofd Zet dat plan maar uit je hoofd. Want mijn hart, meneer, is wel groot, meneer. Maar het klopt dit keer niet voor jou, meneer. Heel misschien ben jij wel miljonair. In de sport of wat dan ook een ster. Maar daar klep je mij niet mee, mee omwer. Ik kijk wel uit.